NCRV Casa Luna Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. Het, uh, het hoorspel uh, was niet van ons, dat, uh, dat weet u ongetwijfeld. De NCRV is weer terug met, met nog een uur Casa Luna. Uh, en we gaan het wederom hebben over uh, vechtsporten. De eerste uur kon nu luisteren naar David, Rover, David Rovers... Uh, de voorzitter van de Karatebond Nederland... en Rob Zwartjes, oud-bondcoach van Nederland. Uh, mijn vraag nu is... Doet u aan karate of heeft u ervaring met gevechtsporten? Eh, vechtsporten? Ik ben er heel benieuwd naar 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Een uur lang praten met u daarover, over vechtsporten eh, en uw ervaring daarmee. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. Mailen kan Kazelona-ncv.nl. Twitter kan hashtag Dumosh. Doe je aan karate of heb je ervaring met andere gevechtsporten? 0800-1121. Nou, Mobidair, James Imgren en uh, Michael McDonald waren dat het 1984. We hebben het over uh, gevechtsporten. Heb je daar ervaring mee? Bel ons op 0800 1121. Eline, goedenacht. Ja, goedenacht. Nou, ik heb er niet een uh, ervaring mee in het leven. Maar ik heb wel uh, uh, 40 jaar geleden uh, een cursus, uh, cursus uh, uh, althans uh, een tijd, uh, gedaan aan. Uh, karate-sports. Mm -hmm. En ik voel me daardoor... heel veilig op straat. En ik zie gewoon... ik ben nu bijna 70... Um, dat... ja... mensen me ook wel een beetje mijden. Ook, ik loop ook gewoon... ik woon in Amsterdam. Mm -hmm. Ik loop ook gewoon in groepjes mensen binnen. En dan... valt ze me niet lastig. En... Uh, ze zien ergens toch wel dat je. Uh, ja, iets, iets aan kracht uh, uh, uitstraalt. Je hebt een, uh, ze hoeven maar een poot uit te steken. Ik sla ze uh, ook wel neer, maar uh, ze hebben gepunt. <lacht> uh, maar het is de uitstraling. Het is de zekerheid die de kraten mij heeft gegeven. Maar kun, kun je dat uh, uh, beschrijven? Ik bedoel, op, op, op, wat, wat is zekerheid precies? Ik bedoel, uh, heb je ooit gevochten? Um, ik heb niet hoeven te vechten uh, op straat, maar ik heb natuurlijk wel met karatelessen gevochten en... Uh, of gevochten, uh, gedaan. En uh, je weet gewoon wat je moet doen. Klaar? Het is houding en uitstraling vooral? Uh, het is de zekerheid die je zelf hebt... Maar uh, uh, hoe, hoe, <laughs> hoe zeker is zeker? Ik weet niet wat voor situaties jij terechtkomt... maar uh, ik kan me voorstellen dat je iemand tegenover je hebt... Die, waarvan je denkt, uh, prettige wedstrijd, ik ben weg. Dat ga ik nooit winnen. Oh, nee. Als iemand mij zou uh, aanvallen of, of, of bevragen... of noem maar op iets waarvan ik denk, dat klopt niet... dan is mijn eerste stoot uh, goed kijken, rechten, boem. <laughs> je klinkt gevaarlijk, hè? Maar ik, ik, snap, ik snap wat je zegt. Um, want ik. Uh, ja, op, op, op zich kan uitstraling heel bepaald zijn. Op het moment dat je bang bent of je het denkt: klopt, oh, ja, dat gaat niet goed, dan, dan lig ik je eigenlijk niet op bang, de grond. Ja, namelijk. Ja, ja. Dat, dat is al, al. De uitstraling is als eerste ding. Dat ze niet je tasje roven of, of je omver lopen of noem maar op. Hè. Ja. Nogmaals, ik ben bijna 70. Uh, Nee, geen punt. Ja. Nee. Oké. Okay. Nee, het is de uitstraling, maar ook uh, de zekerheid van mijzelf. Uh, nou, de eerste beste plaats. Dan zou ik niet mijn been weer hoog kunnen overheven. Maar ik zal wel mijn krachten in de armen hebben. En uh, even goed kijken, poem. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, Eline, eh, je klinkt alsof je eh, niet voor een pijntje verwaard bent, Zul je maar zeggen. Dank voor het bellen. Oké, okay, En ik hoop wel. dat je het nooit nodig hebt uh, in de praktijk. Ik heb het ook niet, uiteindelijk ja, dankjewel. Gaat om. Maar je weet wat ze zeiden in het eerste uur. Een, een, een, een, het vermijden van een gevecht is het winnen. Dus uh, dat is ook een manier om het te doen. De heer Van Ede, goedendacht. Ja, nacht. dat ben ik. U mag het zeggen. Nou, ik zei al ik, uh, ik heb zelf geboxen altijd. ja. En ik heb ook gejudood en dat was vroeger in Utrecht, Utrecht Noord. Het was een uh, clubhuis. En daar heb ik Anto Geest leren kennen. En later ben ik Willem Rusk leren kennen. Mm -hmm. En ik ben in Amsterdam ben ik Jon Blumming tegengekomen. Ja, oké. Okay. Kijk, en dat uh, hebben ze toch wel kraten. Maar er is er maar één die dat goed het en goed kan. Dat is Jon Blumming. Sorry, wie? Jon Blumming. Dan moet u hem even bij bijpraten. Jon Blumming uit Amsterdam, kraten, kraten, mijn grootste kraterman van Nederland. Oké, okay, ja. Heb je er nog van gehoord? Nee, spijt me, nee. Ja, nou, daar kan ik niet verder praten. Ja, jawel. Maar kijk, kijkt u, gaat u vaak naar wedstrijden toe? Ja, altijd. Ik heb zo gebokst en ik heb. Uh, mijn naam is Jo van Eden, bekend. En er is ook nog een naam aan mijn familie genoemd: de Jaap Ederbaan. Ja. En uh, Willem Ruska... Dat was ook, ook een grote vriend van mij. Mm -hmm. En Antalgezing... Ik heb uh, een, een straatnaam in Utrecht. De Antalgezingstraat. En we hebben ook nog een sporthuis gehad. Dat heb je trouwens nog. Mm -hmm. Dus ik ben, van het hele geval... Ben ik op de hoogte. Maar karate... Ja, hoe moet ik het zeggen? De jonge jochjes, die gaan op krater. Die moeder zegt helemaal of wel helemaal doen. Maar dat worden gewoon, dat worden gewoon de, de, de straatschoffers. Dat ik zo zomaar zeggen. Want als ze één dag op karate zitten, dan denken ze dat ze kraterkid zijn. Ja. Yeah. Ja, maar zo gaat dat niet. Ja. Want dan krijgen ze klappen. Overal krijgen ze klappen dan. Als je een jaar op karate zit, dan ken je nog helemaal niks. heel een beetje onderwijs. Net op school. Als je op school komt, dan krijg je ook onderwijs. Maar je moet nog leren in de techniek. Hoe is het met, met, uh, met uw eigen uh, boksport? Nou, ik zei al. ik heb een groot huis en ik woon in de beeld. En uh, ik heb een kelder. En ik ben 68 jaar, maar ik heb nog half in mijn kelder staan. Ik sport er elke dag. Oké. Okay. En hoe is de sport? Is, is de sport veranderd? Ik, ik ik kan me voorstellen dat het boksen ook heel erg leidt onder de populariteit van kickboksen met name. Ja, uiteraard. Maar kijk, als je nou, er is één hele goede, hele leuke bokser. Weet je wel? Heb ik altijd gevonden was aan van de Leiden. Mm -hmm. En hij in Rotterdam, hij rijdt mm -hmm. een eh, Die die jongens helemaal naar de klote gegaan. want Die had een hoop geld. Die had een mooie ze Noem de op, en Rob had hij alles en alles bij hem weg. Hij had dan niks meer. En zo is het ook gegaan met het bed verklaveren. Yeah. Die man die, die, die, man die, die eindigde ook aan de afgrond. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Terwijl hij die, die in Amerika de big Boss was. Yeah. Ja. Maar ja, zo gaat het met sporters. Kijk, ik heb gelukkig mijn kopje erbij kunnen houden. En ik, ik heb een leuk huisje. En ik heb een leuke hond. En noem maar op en al die dingen nog meer. Maar ja, als je eenmaal naar je bol geslagen is, ja, dan houdt het op. Heeft u uh, uh, grote wedstrijden ge gevochten? Uh, gedaan? Jawel, jawel, dat wel. Oké, ja. zat. En, uh, maar uh, ik heb er niks van gehaald. Ja, een keer een schuurde wenkbrauw en alle dingen. Maar geen geld en geen grote prijzen? Ja, maar ik heb wel een beetje geld. Maar, maar niet zoveel. Maar verdiend met de boksen of op een andere manier verdiend? Nee, het boksen. Okay. Maar ik, ik, ik kan er nog gewoon uh, ik kan, ik kan van leven. want Ik mocht geen buitensporige dingen doen, maar anders ben ik ook veel loop ik op straat. Ja, ja. Nee. Maar ja, ik heb ook nog een, een soort uh, pensioentje, weet je wel. Wel niet al te veel, maar ja dat, uh, ik heb mijn eigen wel, joh. Ja ja, ja, ja, mooi. Maar goed, ja. mooi, mooi dat je ook nog steeds sport uh, in die kelder dan weliswaar. Maar... Ja, is natuurlijk. Ja, ik heb een hele grote kelder, hele grote kelder. Ja, ik zie nou opeens een enorme parkeergarage voor me, maar zo groot zal het ook weer niet zijn. Nou, het is heel groot. Ik, ik heb een huis dat is uh, 22 meter lang en zo groot is mijn kelder ook. Ah ja. Maar in die kelder zij is koud, weet je wel. Er lopen wel verwarmingspijpen in, maar die geven die kelder geen verwarming. dat het zo maar zeggen. Ja, ja. Maar dat maakt niet als, je, als je een half uurtje bezig bent, dan voel je er niks meer van. Ik vroeg u net uh, of u nog veel naar wedstrijden gaat. Uh, en toen zei hij, ja, ik ga heel veel naar wedstrijden. Maar gaat u dan met name naar bokswedstrijden? Of gaat u met name naar karatewedstrijden? Waar gaat u meestal ga doen? Ik ga naar boksen, ik ga naar karate. Dan je altijd als de wonkels in Utrecht dan doen we ze in de en zo. Dan ga ik. Ga, dat ik Is er wat in Ahoi? Ga ik ook. Ik ga er altijd. Maar ook naar kickboksen en de grote, grote vechtschalen? Ik, ik kijk alle sporten. Ah ja. Ik ben een sportfanat. Ja, ja. Maar, wat het, maar, maar ik heb een grote ergernis, en dat, die wil ik ook even kwijt. Ja? ja? Dat is Mark Meets. Wat heeft Mark Meets hier mee te maken? Nou, die man, nee, maar dan gaat hij over boksen dan. Maar die man die kan af en toe zo uh, uh, praten, weet je wel. En dan komt hij met die hele hoge punten naar boven toe van, ja, maar dit en dat en zus en zo. En dan zit hij daar met zo'n trui en met hekjes erop. Ik dacht, man, man, man, man, <lacht> houd toch. op. Begrijp je wat ik bedoel? Ik geloof dat ik het begrijp. Of ik het ermee eens ben, ja, maar ik begrijp het wel. Jij zit ook te wachten? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, man, ik heb een verhaaltje. verteld. die. Ga maar slapen. Dat lijkt, me, dat lijkt me goed en uh, uh, ik hoop dat heel veel mensen dat niet doen. Ja, maar maar... Ik kijk, ik kluis af en van jullie, joh. Goed. Dank voor het bellen. Au. Nou, uh, Dag, 0800-1121, dat is ons telefoonnummer van Kazeluna. Uh, doet u aan karate of, of heeft u ervaring met andere vechtsporten? Bel ons op dit gratis nummer 0800-1121. Trouwens, um, het eerste uur begonnen met, uh, met uh, David Rovers over het buigen... En uh, toen vroeg ik, waarom moet je je nek eigenlijk recht houden? En toen, toen zei, daar kwam niet echt een heel helder antwoord op. Veel mensen bellen nu en zeggen, ja, luister, dat buigen, dat heeft een hele duidelijke functie. Dus je moet je hoofd recht houden, omdat je naar je tegenstander moet kijken. Je moet je tegenstander niet uit het oog verliezen, want je weet nooit wanneer die uh, aan gaat vallen... en of die wat geks gaat doen. Dus dat is gewoon een hele uh, eenvoudige historische verklaring voor. Paul hebben we aan de telefoon. Paul, goedenacht. Uh, goedenacht. Ja, leuk onderwerp en ook leuke reacties... Ik heb me erg, uh, erg verheugd over de eerste reactie van mevrouw en Lina... als ik me goed herinner. Ja. Um, ja, ik wil er wel iets bij zeggen. Het is natuurlijk fantastisch als je zelfvertrouwen hebt. Maar je kunt natuurlijk ook te overmoedig worden in deze barre tijden. Want je weet nooit wat mensen bij zich hebben tegenwoordig. Ja. Dus uh, een beetje voorzichtigheid kan toch ook geen kwaad, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja, ja. dat is wel een punt zo mond. Als je in een auto zit um, en iemand doet iets raars... Uh, en je reageert erop voor je het weet, uh, heb je echt een groot probleem. Ik had dat toevallig in een auto uh, uh, ja, een paar uh, jonge, jongetjes van Noord-Afrikaan afkomst. Die lokten gewoon een conflict uit door vervelend te doen en, in, in het verkeer enzovoort. Nou, dan moet je hier gewoon beheersen. Maar eentje begint ermee en dan staan er ineens een stuk of drie, vier om je heen. En toen werd mijn kwartier opengetrokken. Want ik had een foto van de heren genomen met de kentekens van de scootertjes. Yeah. En uh, toen werd mijn kwartier opengetrokken of ik mijn fototoestel even af wilde, of mijn telefoon even wilde afgeven. En de foto even wilde wissen en toen keek ik dat ventje aan en toen, ik reageerde er helemaal niet op, dat ding zit gewoon in mijn mouw, ik heb een, een ritsmouw waar het, het toestelletje in zit. Ja. En toen zei dat ventje van, uh, zal ik eens een gebroken neus slaan? En toen keek ik hem zo aan en toen zei ik, joh, jo, had je dat willen doen? Ja. Ja. En toen, toen wou hij de deur hard dichtgooien. daar was ik op voorbereid, dus ik heb die deur netjes opgevangen keurig dicht gedaan. En ik ben weggereden. Ja. Oh, geweldig. Maar dit is, dit is eigenlijk wel een heel mooi verhaal, want er is geen klap gevallen dus. Nee, nee, nee, er is niks gebeurd. Maar uh, ja, het, het, het vervelende is, uh, ik heb wel een grijze kop. Ik ben ook, uh, ik ben ook een 60 Ik heb wel een grijze kop. Maar ik heb nog steeds een heel stevig postuur. En ik kan ook nog best een, aardig, een paar aardige tikken uitdelen. Dus de Jochie keek toen nog eventjes. Die heeft gedacht, ik geloof niet dat ik het goed doe. Dus ik heb dat willen doen. Ik heb zelfs mijn gordel nog om. Ik heb zelfs mijn gordel nog om. Toen had je dat willen doen en toen keek je heel betuigd. En toen kwam die deur met een de klap dicht. Ja, je hoort dat, Joch. Denk ik, ik heb het, het boek op het verkeerde hoofdstuk opengeslagen. Ja, ik denk het wel. <laughs> ja, maar heb jij aan. En je zegt, ik heb een stevig postuur. Maar heb jij aan uh, gevechtsporten gedaan? Ja, ik heb wel het een en ander gedaan. Ja, ja. En wat moet ja, ik aan denken dan? Vandaar ook dat ik niet, dat ik niet, zo, niet zo erg. Uh, erg uh, ik ben erg bang ben uitgevallen. Uh, nou ja, ik heb een aantal dingen gedaan. Ik, ik heb eigenlijk alle, alle Oosterse gevechtsporten gedaan, alleen karate niet omdat het dat niet boeide. Dat is, dat is, nou ja, dat is een verhaal apart. Maar uh, kickboksen, uh, gewoon boksen, daar moet ik aan denken? Nee, gewoon boksen niet. Maar uh, uh, uh, nou ja, alle vormen van, van, van gevechtssport, uh, waaronder ook, uh, ik heb ook geworsteld, ik heb een kracht, uh, krachtsport gedaan. En dat allemaal op een heel behoorlijk niveau. Dus uh, ja, vandaar dat ik... Ja, mijn schoudertjes zijn wat breder... en uh, de handjes zijn ook nog... Uh, <laughs> Koleschopperig. Nou ja, gewoon. Uh, uh, ik, ik doe er ook verder niks mee. Ik dreig ook nooit, want ik haat het. Ik, ik, vind, ik vind mensen die, die, die, die, die, uh, die met fysiek geweld dreigen. En, en Dit was een lachertje, dat kon ik niet eens tegen neus huis nemen. Maar dat, dat vind ik niks. Nou ja, je zegt een lachertje, maar voor hetzelfde geld uh, zit er opeens een mes en gaan ze je prikken. Ik bedoel, wat dat betreft. Uh, ja, nou, dat, is, dat zeg ik ook. Dat was ook mijn opening. En dat zeg ik ook. Je moet een beetje uitkijken tegenwoordig, want een mes is natuurlijk wat. En, maar ja, voor het weten is ook nog een stuk geschud bij zich. Dus, uh, ja. Ja, je, je, je, zelf is goed, maar uh, je, moet, je moet de grenzen niet opzoeken als het niet nodig is. Grappig is, uh, Paul, dat, dat vertelde ik net straks tegen onze gasten toen ze wegliepen. Maar ik heb ooit een keer een jaar als, als rody met bandjes door Nederland gereisd... en ik heb het figuur van een gespierde spijker. Ja. Um, maar goed, er, er waren natuurlijk ook situaties. Dat je in een, een, een zaal zat uh, waarbij het podium vol met mensen stonden... die maar één ja. doel hadden, uh, uh, meppen, ruzie zoeken. Ja. Ja. En ik kreeg ze altijd het podium af en ik heb nooit de klap gehad. Nooit. Ja. Nou ja, dan, dan heeft, dan, dat is ook een talent. Dat, dat kan ik niet anders zeggen. Dan moet je blij om zijn dat je dat hebt. Uh, want er zijn ook mensen die... Da, da, ja, da, daar werkt het op als een rode stier. Die, die trekken het geweld aan. En, uh, ja, ja. Ja, dat, dan is de dan is eerste klap gevallen en de rest komt vanzelf. Ja, ja maar dan... Maar dan heb je dus toch door middel van gebaren... of door iets te zeggen... heb je uh, de mensen aan, aan de kant gekregen. En dat is ook, daar moet je even over nadenken. Dat is ook vaak een kwestie... Uh, ik zat ooit met een auto met een Duits kenteken toen uh, Nederland, geloof ik, net uh, verloren of gewonnen had. Ik heb dat niet zo goed gevolgd met voetballen. En toen kwam ik in een, in een menigte terecht die voor een kroeg stond. Ja, en ik zat er in, in, ja, in een splinternieuwe auto met een Duits kenteken. En ik denk, nou, hij wordt op zijn kant gezet, dat ga ik niet redden. Oeh, ja. Uh, ja, precies. Ik bedoel, ja, nou ja, goed. En, uh, dus ik heb mijn raampje opengedraaid en ik heb gewoon Duits gesproken, want dat is niet uit te leggen. En uh, ik heb ze gecomplimenteerd. Ik, heb, ik geloof dat Nederland gewonnen had En uh, dat, uh, ja, een zijn. Super, super. Nou ja, hoe, nou, nou, en dan, dan kun je je eruit rennen. Maar dan moet je in een flits van een seconde moet je bedenken: wat ga ik zeggen? Ja. Nou, als je dan een Nederlands woord uitspreekt, dan zeggen ze: wat is dat, een neder -Duitse? Nou, dan, dan, heb, dan heb je al drie keer een koprol te pakken. <lacht> ja. Of als je, als je boos is, worden, Blijf met je jatten van die auto af. Ja, ja nee, dat, zijn, dat, dat, dat, dat is uitnodigen gewoon weg. Want dan ga je ze uitleggen wat ze doen moeten. <lacht> Volgens mij heb je met toch, ik, ik meen het echt. Dat is toch ook de, de manier waarop je uh, in een, laten we zeggen, uh, explosieve situatie, dat mag je rustig zeggen, dat heb jij dan ook wel eens meegemaakt. Ja. Dan is het toch even nadenken hoe ga ik dit aanpakken. En als je dan, dan moet je ook geluk hebben dat je een helder idee hebt. Nou, dan werkt dat. Ja, nou. ja. Volgens mij heb je met jouw gevoel voor humor ook al hoop gered. Ik vond het in ieder ja, geval een prachtig ja, verhaal, Paul. Dankjewel. Graag gedaan daar dag. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kaaseluna. Ondertussen wordt er hard gezweet aan de andere kant van de ruit. Want we hadden gedacht, we gaan uh, op de site van Radio 1 gaan wij eens Visual Radio weer eens een keer in het leven roepen. Um, als u naar Radio 1.nl kijkt, uh, dan gaat dan kunt u de webcam zien. Um, en Visual Radio, dat is een hartstikke leuk ding want uh, dan worden er allerlei prachtige animaties ingestart. Maar ja, die handleiding. Hey Jelmer, het is wat. Ja, <laughs> Hoe krijg je dat voor elkaar? Voorlopig moet u met mijn, mijn gezicht doen. Of gewoon lekker naar de radio blijven luisteren. Is goed genoeg. 0800-1121. Uh, doe je aan karate of heb je ervaring met gevechtsporten Bel ons dan op dat nummer. Of stuur een mailtje naar kazelunen.ncv.nl Nader, goede nacht. Goedenacht. Je mag het zeggen. Uh, ja, uh, het, het gaat over mijn kinderen. en uh, Toen ze uh, vijf en zes jaar waren. Het gaat over mijn dochter en mijn zoon. En uh, ik heb ze allebei op de judo school gezet. En uh, gelukkig zijn ze gewoon doorgegaan. En uh, mijn dochter wordt uiteindelijk uh, zelf bij de Europese kampioenschap in, in Polen brons gewonnen, derde geworden voor Nederland. Zo? Ja, en uh, het, het was op, op de, toen, toen zij uh, 16 jaar was eigenlijk. Nou is hij rond 24 jaar, heeft hij eigen uh, uh, sportschool, een kleine sportschool zeg maar. En geeft de les aan, aan uh, kleine kinderen, uh, judo les. En heeft hij ook uh, uh, zwarte band in de jiu-jitsu. Mm -hmm. En uh, mijn zoon heeft hij ook uh, zwarte band in judo gehaald. En uh, alles wat ik zeg eigenlijk... Uh, ik bedoel, op dit moment denk ik dat heel veel ouders uh, zitten te luisteren. En uh, ik heb zelf die ervaring gehad dat mijn kinderen hebben heel veel geluk gehad met hun sport. Met de sport? En die, ja, en die sport is uiteindelijk ook geholpen in, in hun leven. Mijn zoon is ook, uh, ik wil niet precies noemen wat, maar uiteindelijk is hij ook een uh, hele uh, goede baan, uh, zeg maar... Uh, uh, terech, in, in, in, in Nederland. Maar waar, waarom dat wil je niet is. zeggen wat voor baan die heeft? Uh, ja, ik, ja, gewoon, ik, ik, ik kan wel zeggen, maar ik, ik, ik wil niet zo. Uh, het, ja, gewoon, uh, hij is gewoon politieagent uiteindelijk geworden. Politieagent, oké. Okay. En ja. die is ook uh, mede te danken van uh, wat uh, hij als sportman is. Dus dat. Dat is ook heel erg belangrijk geweest voor, de, voor, voor, voor zijn werk. Maar is, is het belangrijk ook geweest voor, voor het zelfvertrouwen van je kinderen? Voor de manier waarop ze in het leven staan, de manier waarop ze andere mensen uh, benaderen? Precies, precies. En, en ook het, het belangrijkste was dat ze uh, wisten dat uh, uh, het vechtsport. Heeft uh, totaal niks met, uh, met de vechten te maken. Uh, op, op straat. Uh, te, in tegendeel uh, respect leren en uh, discipline leren. Leren hoe je met, uh, met respect met andere mensen omgaan. En, en tenzijde dat jij kracht hebt, hoe, hoe moet jij de medemens behandelen? Ja, yeah, ja. Yeah. Dat, dat is echt heel erg belangrijk. En uh, ik, ik hoop dat je op dit moment, uh, als je ouders luisteren en... Uh, als je, ze de, hun kinderen vanaf hun jongste leeftijd in één of andere sport zetten, maakt niet uit wat. Ja. Ik wil niet alleen maar uh, benadrukken dat die bijvoorbeeld alleen judo is uh, zeg maar de, de allerbelangrijkste. Ik heb alleen die daar, daarin geluk gehad, of mijn kinderen ook. Uh, maar de sport zelf uh, is erg belangrijk voor kinderen. Ja, sport, dat, uh, ja. maar ook, ook uh, teamsport, ook belangrijk om te doen? Waarom niet? Als, als ook, uh, uh, uh, uh, er is heel veel uh, problemen, bijvoorbeeld in de teamsport. En wij horen heel veel verhalen over... Dat is niet de school voor de kinderen, dat is de school voor de, voor de, de ouders. zeg maar En, en diegene die, die, die teamsport, zeg maar... Uh, um... Organiseren. Ik, dus, ik, ik, ik, ik mis een naam in, in jouw verhaal, Nader. Ik mis uh, een, een naam, namelijk die van jou. Heb je zelf aan een, een vechtsporten gedaan? Mm, ja, toen ik heel jong was, heb ik alleen maar één keer wandel gedaan. Maar uh, in mijn leven was niet zo dat ik zeg maar, die mogelijkheid had uh, uh, om, de, om de sport te doen. Dus, uh, maar in tegendeel, heb ik zelf geprobeerd om. Uh, ...voor mijn kinderen te doen en daarin heb ik ook echt geluk gehad. Dus dat, dat, dat is alles wat ik wil zeggen. Ik hoop dat de ouders, uh, zeg maar, uh, of hun kinderen... Uh, ...alles doen wat ze kunnen en hun kinderen, zeg maar, in, in sport zetten en hun begeleiden. En uh, ik, ik moest het helft van mijn uh, weekenden, zeg maar, inzetten om de kinderen... De wedstrijden brengen en, en dat, dat is gewoon nodig. We moeten gewoon onze tijd erin zetten. De, de, okay. zonder, zonder begeleiden van kinderen kan niet. Kan niet alleen maar laten aan de, de sportschool Kan niet alleen maar laten aan de, aan de, aan de begeleiders. De ouders moeten ze ook zelf doen. Oké, okay. dank voor het bellen nader. Geen dank, succes voor iedereen. En dankjewel. En ja. Dank je wel en dank voor jouw dankjewel. verhaal. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van uh, Kazeldoenen. Doe je aan karate? Of uh, heb je ervaring met andere vechtsporten? Bel ons op 0800-1121. Morning, morning, kat kat Sue, one kat kat garden, need to go to one way when you no, One gain a big key and Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, Holy ghetto One godter in the city all the way One de trust in all of you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 Monet cha cha cha cha cha cha cha no no no December. Album Roku Mi Roka. Give and take uh, was het uh, Joshua Ndur. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Mosch. Um, stuurde een mailtje uh, en schreef... Uh, um, Hallo Frank, ja... Ik en met mij veel vrouwen hebben veel ervaring met vechtsporten. Het is vandaag 8 maart, Internationale Vrouwendag. En vele vrouwen met mij hebben jaren gestreden voor gelijke rechten. Noem dat maar eens geen vechtsport. Nog steeds is het woord feminist besmet en, wo en wordt uh, schamper om gelachen. We vechten nog steeds bijvoorbeeld om gelijke beloning voor gelijk werk. Vechtsport dus, maar zonder vuisten en zonder voetenwerk. Goed van Ellie Theeuwen. We hebben het over ervaring met, met vechtsporten. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Meneer De Wit, goedenacht. Ja, nacht, spreek u mee. Uh, gevechtsport inderdaad, uh, verdedigende sporten mag natuurlijk ook. Kungfu mm -hmm. uh, uh, was hetgeen wat ik uh, beoefen. Uh, uh, dat komt uit China. Mm -hmm. uh, dat is, uh, uh, komt uit de Qigong. Uh, dat is een bewegingsleer weer. Een bewegingsleer. Ja. Wat is kung fu precies? Um, kung fu betekent letterlijk je concentreren op een punt uh, buiten jezelf. Dus, uh, ik vond het wel interessant om te horen ook. En dat er veel... Uh, um ja, toch veel verwarring en uh, nog altijd mystiek rond de uh, vechtsparten hangt. Hè? Omdat er heel veel mensen dat toch altijd wel... Uh, en, en toch wel leuk vond dat de mannen uiteindelijk eigenlijk wel heel erg Westers weer uh, uitdrukken. Terwijl u weer een beetje op zoek was naar de filosofische kant van de sparten. Ja, sporten. ja. Um, nou is dat natuurlijk ook heel moeilijk om dan weer te, te begrijpen soms. Dus ik zou haast zeggen dat er in, in Westerse landen heel veel... Um, uh, westerse, of het Westerse eigenlijk meer echt echt als sport beoefend wordt. Oké. Okay. In, in die landen heel erg. Uh, ook de filosofie er toch wel uh, wat meer omheen zit. Als u zegt kung fu, dan denk ik maar aan één ding: dan denk ik aan een liedje. En dan denk ik wel aan dit ja. liedje. Ja, ja, ja. ja. Kung-fu fighting, dat is het liedje... Een ja. uh, ja, bekend cliché, ja. Een bekend cliché, precies. Um, het is een bewegingsleer, maar kung-fu is ook een vechtsport. Um, waar, waar ligt die balans ergens? Tussen um, vechten en filosofie, zou ik maar zeggen. In jezelf, hè. Dus, dat, daar de heer ook al zelf een beetje op aan. Dat je heel erg um, ja, het moment moet beslissen natuurlijk... of je je wel of niet... Uh, je kracht vol inzet of niet natuurlijk. Zelfs buiten jezelf wordt het beslist, als je het goed bekijkt. Want je hebt niet altijd alles in de hand, hè. Dus dat is ook nog zo. Uh, nou, wat ik opmerk inderdaad... Uh, dat... Uh, uh, kung Fu, uh, in die zin uh, dus afgeleid is van Qigong. En dat dus je kan zeggen dat Qigong dus heel erg verbonden is met... Uh, met heel veel andere sporten dus. Je kan zelfs zeggen dat heel veel Oosterse sporten gebaseerd zijn op Qigong. Dus dan is dat mysterie ook gelijk uit de hemel. Dat wordt er voor mij niet duidelijk op hoor. Want Qigong zegt mij helemaal niks. Maar Kung Fu, dat heb je zelf gedaan. Dat doe je nog steeds? Ja, ja, ja, precies. Dat is een, een levenshouding. Ik ben uh, in die zin, uh, u hebt niet zoveel gevochten in uw leven. Ik ben iemand die altijd uh, op schoolplein zijn afstand te vechten. En op een gegeven moment ben je dat natuurlijk een beetje zat, hè? Mm -hmm. Dus uh, dat ging mijn hele leven zo on, uh, onbehoorlijk en door. En dan natuurlijk ben ik nu al uh, iets ouder. Dat ik, uh, ik ben uh, halverwege de dertig dat ik mijn, uh, mijn wilde haren kwijt ben. Maar uh, het feit ook dat heel veel mensen uh, uh, eigenlijk... Uh, Um, een, uh, heel veel van die sporten gaan doen om, om inderdaad uh, een beetje hun geweld... Um, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, agressie te kanaliseren. Of ja. kinderen wat rustiger. Of assertatiever te krijgen op het schoolplein. Dat, dat is ook wel een, een beetje het cliché inderdaad. Heeft het geholpen Ik... in jouw geval? Um, nou, ja in die zin natuurlijk. Ja, kijk. Ja... Eh, eh, eh, uh, geholpen. Uh, jazeker. Uh, natuurlijk. Het bezig van met Oost-filosofie met, met, met is niet zomaar iets. En als je je daarmee bezigt, dan, uh, dan zal het je zeker wel, uh, wel een wijzer, een sterke man maken. Maar het heeft je ook rustiger gemaakt? Um, ja, ja, ik kijk in die zin. Uh, um, Vroeger uh, Zelfs een, een, een, een, een iemand die uh, uh, zich bezigde met, met, met de krijgskunst, die was, was vaak ook een schrijver of een, uh, een filosoof zelf. Of als iemand die op andere wijze sowieso uh, vaak in de elitaire wereld. zoals de mafiozen. Hè, de, de, gehogere, de hogere wereld. De, de wereld achter de, <laughs> je moet zeggen, de, de, de. Het is een verzamelnaam, vaak. Hè. Je bent niet vaak uh, uh, in de Oosterse wereld alleen een vechter. Je bent vaak ook uh, ja, vaak een tekenaar of schrijver. Of je weet andere, een, een muzikant zelfs. Maar betekent het op jezelf? Je Ik het wel uh, met de schone kunsten te maken. Maar betekent het ja. op jezelf? So, uh, Wat, sorry? Nou ja, de, de, de, hoe, ben je kunstenaar? Ben je kunstzinnig? Ben je schrijver? Um, nou, kijk, heel veel dingen hebben we met één te maken in deze wereld. Dus uh, alle, uh, als je uh, natuurlijk door middel van uh, het beoefenen van deze sport. Bijvoorbeeld dan, dan in die zin rustiger. Dat energie zich rustiger kan kanaliseert in het algemeen. Dus je gezin kan er vrediger van worden. Je baan kan beter worden. Ja, maar je, wel, je, ja dat begrijp ik. Maar, maar je, je plaatst het steeds buiten jezelf de antwoorden. En ik vraag, hoe zit het met jou? Ja, ben jij ja, rustiger ik, geworden? Uh, ben jij iemand ik, ik, ik die... die ik <laughs> Ja. Nee, nee, nee, ik ben gelukkig, ja, zeker gezond. En uh, in die zin, uh, in balans, dat is het, uh, het woord misschien. Ja, ja. en heb jij je, je heel erg verdiept in die, uh, die Oosterse de filosofische kant van kung fu? Um, ja, nou, heel erg. In die zin, uh, kan. Um, ja, nou, ja, nou niet, niet, niet, niet overdreven, maar wel. Uh, uh, genoeg om om, om, om daar uh, over uh, te kunnen spreken. In die zin. Je hebt uh, toch heel veel mensen die inderdaad uh, de klok in de kleep ontverhaal natuurlijk. Ik heb hem wel dus aan erin verdiept dat ik. Uh dat ik er het nodige van weet, wat ik ook wel belangrijk vind. Want uh, toch, Nederlandse gezegden. Uh, wat ik uh, net. Uh, bezint, eer je begint. Ja. Dat, dat is toch wel iets. Uh, wat, wat dan de heren in de studio net uh, wat minder uh, beaamden. die waren gelijk uh, al uh, op de sportmat uh, gaan, aan de gang gaan. Ja. Als, als, als, als Chinees. Uh, ben het niet hoor, maar als Chinees zou je eerder zeggen. ze doen aan nou gymnastiek uh, in die zin. Het is een, een beetje. Uh, als je het echt alleen uh, als sport ziet, dan is het ook een sport. En, uh, Doe je het nog steeds, kung dat, fu? Uh, ja, dat, dat, uh, ja, in die zin. Kijk, jij doet ook aan kung fu, dat is het grappige. Alleen je weet het niet. Jij concentreert nee. ook energie buiten je om. Maar uh, ieder, ieder mens doet aan kung fu. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n... Uh, het betekent ook letterlijk uh, je energie uh, bundelen buiten je. Maar ook um, je begeven... Chinese het Chinees is twee vertalingen. Je, je begeven op jouw niveau, zal ik maar zeggen... Op, um, ja. Dus kung fu kan je ook weer op verschillende niveaus beleven. Ja, ik, ik, ik, le, ik lees Dit dat de vertaling gaan... van, van kung fu is hoge vaardigheid, grote concentratie of toewijding. Ja, ja nou goed, dat zijn inderdaad uh, mooie definities inderdaad. Ja, zou dus dat zijn banen, Heb je het ooit ja, ja, nodig gehad, ja. buiten de, de, de, de gymzaal? Um, ja, wat leg ik je net uit. Je hebt het in het hele leven, uh, doe je die, die, deze sport eigenlijk. Het is, het is niet alleen vechten. Het is dus ook alleen, het is lopen. En het is handelen. En het is... Uh, ja, maar uh, ik, ik bedoel natuurlijk vooral de gevechtskant ervan. Ja, maar kijk, het gaat er wel heel erg over een gevecht vermijden. En uh, soms heb je een uh, gevecht vermeden. Zonder dat je het in de gaten hebt. Dus inderdaad, ik heb er dagelijks wat aan. Um, mensen wijken van me af. In, in die zin, agressie valt. Het uh, komt, komt niet bij mij in de buurt. Omdat het veel. Uh, uh, ja, het, het, ziet, het ziet geen heil in het aanvallen van mij. Zal maar zeggen. Hoe zeg je het? Ja, ik snap het. Ja, uh, en, en dat kan ook. Dus. Maar dat, dat is het probleem. Het kan ook bijvoorbeeld zijn als je bij de bank zit... en je moet, uh, moet iets geregeld krijgen aan een, aan een bureau. Ook op die manier uh, in het gesprek kan er natuurlijk ook een vroeg, uh, plaatsvinden. Als jij een, een, een, een waardoel doel hebt... en een, uh, een ander uh, zou op een bepaalde manier jou willen manipuleren... of die wil jou uh, misbruiken... Uh, dan gaan er uh, belletjes rinkelen. En, en dat kan op allerlei manieren gebeuren. Dat kan in de supermarkt staan als je bij bedorven voedsel staat... Dus ik bedoel, Het ja. klinkt misschien wat breed, maar het is het wel. Ja. Um, uiteindelijk kan het dus ook in de ge gevechten, uh, bijvoorbeeld wat je zei... een man-tot-man -man situatie. Dan weet je al dat je ergens uh, uh, op een verkeerde pad beland bent natuurlijk. Want anders ja. was die situatie er niet. Ja. En dan zou je het allereerst naar jezelf toe moeten trekken. Van, hé, hey, uh, ik ben de oorzaak. Dus dat wat Jezus deed, niet terugslaan. Naar jezelf houden en zeggen, ik ben de oorzaak. Zelfs de klap misschien uh, ontvangen... De twee klappen misschien of een tand verliezen en dan zeggen: Nou, uh, is best zo, zoek het maar lekker verder uit met je boze energie. En dan uh, de rekening van de dokter zelf betalen: ja, dat heb ik alles gehad. En dan uiteindelijk denken: van, Nou, uh, Smoor, maar lekker in je eigen energie verder. En dan, uh, dan geschiet dat ook. Dat is ook ja. iets wat uh, niet helemaal dus okay. ook nou, ik vind, in ik vind, je eigen hand uh, ik ligt. Ik vind het in ieder geval handen, uh, bijzonder dat je dat kan. Dat je er daartoe in staat. Nou. Ik wil jou heel hartelijk danken voor, voor je telefoontje. Dank, ja, dank ja, je wel. Ja, ja, ik hoop dat ik ook een beetje wat, uh, ja. wat, wat uh, duidelijker gemaakt heb. Omdat er toch wat ja. net gewoon heel veel ja. mysterie rond het onderwerp hangt. Terwijl ja. het eigenlijk heel, heel makkelijk te verklaren is. Uh, heel veel dingen. Terwijl Dankjewel je daarvoor, dan... dat heb je zeker gedaan. 0800 ja. 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Daar uh, kunt u ons op bereiken. Doe je aan karate of heb je ervaring met gevechtsporten? Um, ik zei net even iets over radio1.nl. Uh, namelijk de visual radio waar uh, flink mee werd geworsteld. Het goede nieuws is, het werkt. De visual radio is een feit. Dus als u een computer aan heeft staan of u vindt het leuk om even te kijken... ga naar de site, klik op de webcam... Uh, en dan ziet u een enorm maandlandschap uh, met wat bewegende sterren. En als u blijft kijken, dan, uh, dan gebeurt er af en toe wat in dat shot daar. Pieter Jouke, goedenacht. Goedenacht. Goedendag. Je mag het zeggen, Pieter. Ja, ik hoor het allemaal over Vesporten gaan. En uh, ik, uh, ik doe zelf een grafmaga. Ik denk, nou, misschien leuk om daar iets over te vertellen. Daar heb ik nooit van gehoord. Grafmaga. Het is, een, uh, het is een Israëlische krijgskunst. Het is niet eens echt een vechtsport. Ja. Omdat uh, niet in de zin dat je er bijvoorbeeld Olympisch kampioen in kan worden. Maar je kan wel uh, je hachje redden als je, uh, als je aangevallen wordt, zeg maar. Het is een, een, een contactsport. Het is een, een vechtsport uit Israël. Ja, nou, wat ik zeg, het is, geen, het, is, het is niet echt een sport. Het is meer een krijgskunst. Het is een manier om je te verdedigen. Um, maar is, is, is dat heel erg gericht ook op vermijden van het gevecht? Of is dat zo van, nou ja, het, het, het gevecht is een gegeven, zeg maar... en nu moet je zorgen dat je er uh, met zo min mogelijk blauwe plekken vanaf komt? Nou, in eerste instantie is het, een, uh, is het het vermijden van het gevecht. Yeah. En als je niet anders kan, dan, uh, um, dan, uh, dan, moet je, dan moet je inderdaad het gevecht aangaan. En dan proberen om, uh, om uh, zo makkelijk mogelijk weg te komen. Ik, ik uh, heb ondertussen heel snel even uh, zitten zoeken in de computer. En ik lees dat dit wel ook vooral een, een training is die, die uh, heel erg gericht is ook uh, vanuit uh, het militaire domein, zou ik maar zeggen. Dus um, in Israël ook gebruikt wordt om in uh, realistische situaties te trainen, lees ik. Uh, gevaar s'nachts, aanvallen met een vuurwapen, mes, dat soort dingen. Ja, correct. Ja, dus is. In principe mag alles bij uh, bij Maga omdat omdat namelijk anderen ook alles bij jou zullen doen. Dus je moet proberen te overleven op, op het moment dat je wordt aangevallen. Maar het is in die zin zei je geen sport. Hè? Er zijn geen wedstrijden. Het is gewoon je leert iets en dat is ook echt bedoeld om in de rotste denkbare situaties uh, heel te blijven. Ja, correct. Ja. ja. En als je zegt alles mag, wat bedoel je dan? Nou ja, als, als het, uh, uh, uh, uh, uh, uh, aan beide kanten van het, uh, het geweldspectrum uh, uh, uh, mag je tot het uiterste gaan. Als, je, als het nodig is om iemand te bijten of te krabben, dan mag dat. En als het nodig is om keihard weg te rennen, dan mag het ook. Ah, ja. Dus, dus als je, als je, als je, je kan examens doen daarin. En als je in een examen terechtkomt uh, waarbij je het gevecht kunt vermijden, dan is dat ook goed. Dus je, kan je, examen, je zou in theorie je examen kunnen halen, door niet te vechten. Okay. Maar het is een training van hoe lang? Je, uh, je kan het zo lang en als je wil. Je, uh, je, je, kan, je kan er steeds beter in worden. En je kan een soort van, uh, de, er is een, een krav die met een soort van bandensysteem werkt. Een soort van uh, diploma systeem. En je kan dan steeds verder daarin komen. Maar Pieter, jouw, je moet me één, één ding even uitleggen. Want je zegt, uh, alles mag uh, en je kunt in principe je examen halen door weg te rennen. Maar uh, je kunt dus ook je examen winnen door je examinator uh, naar het, uh, je naamhals te slaan. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Omdat je je test op mensen, uh, je, je, op mensen met wie je ook getraind hebt... of met mensen die dezelfde training hebben gedaan als jij. En je laat zien dat je een bepaalde beweging kan uitvoeren... Uh, en een bepaalde uh, krachtinspanning uh, in combinatie met de beweging... kan leiden tot een verwonding bij je tegenstander. Maar in wezen um, uh, uh, kan, je, kan je de allerbeste uh, uh, kraft maga, uh, strijder zijn... zonder ooit een klap uh, uh, raak te hebben gegeven, zeg maar. Mensen uh, wel op een, op een bokszak of, of op een kussen. Of, uh, maar je kunt uh, in, in principe uh, beheersen je jezelf zo dat je... In het, in, het, in het schijngevecht wat je aangaat om te, aan te tonen dat je en dat daadwerkelijk gevecht zou kunnen winnen. Daarin verwond je de ander niet. Ja. Maar, maar, uh... maar anders dan, dan bij uh, Karate bijvoorbeeld, waar alles gericht is op die zelfbeheersing, uh, is dat bij uh, maga zeer natuurlijk niet de bedoeling. Want die, oh, behalve dan die ene situatie dat je, uh, je, je, je je examen wil halen, is het niet de bedoeling dat, je, dat zelfbeheersing zeg met maar hoofdletters geschreven wordt. Um, het is oorlog nou, en je moet winnen, daar gaat het om. Als, als er oorlog is en je wordt aangevallen... dan uh, het is ook een beetje je eigen filosofie volgens mij. Want ik denk dat als je, als je bij de Mossad of in het Israëlische leger zit... en je wordt ergens heen gestuurd en je moet vechten, dan ga je vechten. Maar voor mij geldt het dat als ik s'avonds op straat word aangevallen... of als ik een... een, een, een, een, een um, een gevechtssituatie of een potentiële gevaarlijke situatie zit... dan weet ik wat ik moet doen. Namelijk zorgen dat ik daar niet in verstrikt raak en gewoon zorgen dat ik wegkom. Waar kwam uh, die interesse bij jou vandaan om dit te gaan doen? <laughs> ik zag een aanbieding bij Groepon. <laughs> Jij je serieus? Ja, serieus. Ja. Nou, ik, ik ben zelf heel, uh, wel, wel redelijk sportief en, ik, en ik, uh, ik, ik, ik loop heel veel hard. En het leek me wel een keer leuk om wat met mijn bovenlijf te doen en ik had er nooit een, een vechtsport gedaan. Dus ik dacht, nou. Dit vond ik wel interessant. En toen kwam die aanbieding voorbij en toen dacht ik, nou ik ga het proberen. En toen, uh, toen was ik verkocht. Ja, ja. en wat, wat verband heb je nu? Uh, ik, heb, ik heb nu uh, twee, twee diploma's gehaald, of twee subdiploma's. Dus ik doe het nu een jaar. Maar dan heb je oranje, de oranje band, of uh, werkt het uh, niet, zo? Werkt niet echt Nee, ik zeg met een bandensysteem. Je hebt, uh, je hebt um, drie um, ja, categorieën eigenlijk. Ik weet het niet eens uit mijn hoofd volgens mij. Je, uh, en ik ben de laatste categorie. En binnen iedere categorie heb je vijf uh, ja, soort van diploma's die je kunt halen. En, uh, en als je vijf diploma's hebt, ga je naar de volgende categorie. En als je die drie categorieën hebt volbracht, dan ben je volgens mij twintig jaar verder. En, uh, en dan kan je nog naar een nog een, een hoger master level gaan. Maar dat zijn zeg maar een beetje de dannen die je kan halen naar je, naar je zwarte band. Oké, okay, goed. Dank voor bellen. Graag gedaan. Veel plezier daar. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Erik, goedendag. Ja, goedendag. Ik, uh, ik, ik zit in de auto en ik val in jullie uh, radioprogramma, dus ik denk ik ga reageren. Ja. En het uh, toeval is dat ik net bij een, uh, bij een vriend vandaan kwam, met z'n tweeën kopje thee gedronken in een Amerikaans theehuis. En die jongen doet dan kickboxen. En ik, ik wil juist een beetje ingaan ook op alle clichés die zich uh, rondom kickboxen voordoen. Mm -hmm. En uh, vooroordelen vooral ook. En... Uh, Ken jij ja. trouwens uh, Graf Maga, kende je dat? Ja, ja, ja, ik ken Graf Maga omdat mijn, uh, mijn dochter zit erop. Met oh. Mijn dochter is tien jaar en ik heb ooit gezegd, uh, ja. toen mijn dochter geboren werd, heb ik gezegd van als, uh, als ze ouder is, dan moet ze van mij. Dat klinkt stom, maar moet hem. Maar iets met zelfverdediging doen, want het is toch ook gewoon nodig... Uh, dat je in ieder geval jezelf kan verweren als je in zo'n situatie komt. Je hoort wel vaak dat uh, vooral vrouwen ook uh, ja, lastig gevallen worden. En als je wat steviger in je schoenen staat, dan uh, wordt de kans ook minder groot. Hè? Ja, ja. Dus het gaat nog ineens om het toe te passen, maar het heeft ook te maken met zelfvertrouwen. En toen, je dacht, je, en, en toen dacht je meteen voor een tienjarige aan Graf Maga? Uh, ja. Het is best, best ja, dat wel heftig, toch, als ik het zo hoor uh, van ja, Pieter Jouken? Nee, op kinderniveau is dat heel anders. Op kinderniveau uh, uh, zij leert zij vooral uh, schreeuwen. En weginnen. En, eh, uh, uh, okay. Kijk, een kind kan het nooit winnen van een volwassen kerel. Eh, zo simpel is het. En ze trainen ook op verwerging. Of een man wil je meenemen. Nou, dat is natuurlijk. Uh, Pardon? Uh, uh, ja, dat wordt ook getraind. Even de band uh, terug. Een tienjarige die traint op verwerging, dat zei je toch? Ja, nou ja. Kijk, dat moet allemaal weer niet te zwaar. Dat is allemaal. Uh, nee, joh. Geintje, gebbetje, verwergen. Lekker. Nee, nee, nee, kijk, het gaat erom iemand pakt je vast. Dus je weet hoe het gaat. Iemand pakt je vast en wil je meesturen. Daar leren ze uitkopen dat ze dingetjes. Yeah. Maar ja, het gaat vooral bij hun nog op wegrollen en hard ik schreeuwen. Yeah. Maar ik belde voor het kickboksen, omdat daar zelf clichés over de ronde gaan. En, uh, We gaan het uh, over kickbox hebben. Wat is er mis yeah. met, het, met de clichés? Uh, Oké, okay, ik wil wel even een paar clichés op je loslaten. Nooit te broer voor. Uh, kickbox is een criminele sport. Ja, nou, dat is ook zo'n cliché. Dat is, uh, ja, kijk, je vroeg uh, erop. <laughs> nou, kijk, het, is, het heeft te maken met de, de, de burgemeester uh, Amsterdam, Van der Laan, die heeft natuurlijk galas verboden. Op bepaalde grond. Ja. Uh, Criminele organisaties waren dan verbonden, of er kwamen criminelen. En daar zit natuurlijk best wel een groot waarheid in, in de zin van, nou, er komen best wel mensen die uh, uh, niet helemaal schoon zijn, zeg maar. Ja, volgens mij worden als er een kickbox is, ergens worden alle verloven van de politie ingetrokken, toch? Uh, nou, dat valt wel mee. Maar kijk, nou ja, nou, laat ik het anders zeggen, als je een voetbalwedstrijd neemt. Hè, uh, wat wordt daar weggesnoven op zo'n tribune? En uh, ja. daar zitten ook criminelen. Ja. En als je het over uh, polo hebt of golf. Ik, ik ga maar een hele andere kant van het spectrum op richting het gooi. Ik zeg maar wat. Ook ja. vooroordeel voor mij voor mij. Ja. Over die sporten. Daar zitten waarschijnlijk witte criminelen langs Mensen die frauderen met geld of belastingontduiken. Ja. Of die voetelpolissen verkocht oordeel. hebben. Sorry? Of die woekerpolen ze verkocht hebben. Ja, nou, bijvoorbeeld. Maar het zijn ook van die clichés. Het is een cliché om te denken: dat hockey, dat zijn allemaal rijke mensen. heeft ja, het gooi en die hebben wat geld en die zitten te frauderen met geld. En kickboksen, dat zijn allemaal gastjes van de straat. En dat zijn allemaal kleine crimineeltjes. Ja. Nee, dat, zijn, dat zijn allemaal vooroordelen. Ja. Maar kom maar met de volgende vo vooroordelen. Oh, ik vond, ik is, vond deze twee al leuk genoeg eigenlijk ja, voor de ja, voor ja, ja, timing. Ja. Maar wat heb je met kickboksen? Nou ja, ik heb het zelf ooit, in een heel ver geleden uh, gedaan, maar dan spreek ik echt over uh, 25, 30 jaar geleden, toen het net begon in Nederland. Het is nou echt Op... heel groot, hè, kickboksen? Het is, het is, ja, ja, ja, ja, ja. Het, is, het spreekt natuurlijk uh, bepaalde jongeren meer aan dan, uh, dan een andere sport. Hè? Het, is, het is natuurlijk een beetje... Een sport van de straat, een beetje volkssport is het, net zoals dus voetballen en uh, kickboksen. Dat zijn toch maar ook, mijn, ook niet ik... een beetje jammer, want kickboksen is zo populair dat het, het gewone boksen zeg maar, uh, een beetje een, een, een suffe oude sport geworden is. Ja, nou ja, ja, ja, nou ja maar ik, ik heb niks met gewoon boksen eigenlijk. Ja, ik heb er wel wat mee, maar ik, ik zie dat, uh, het, dat gewoon boksen een suffe sport is of minder aandacht heeft. Dat, dat komt niet door het kickboksen, denk ik. Dat heeft er niks mee te maken. Het zijn gewoon twee losse sporten. Ja. Maar wat wel is, wat, zeg maar, in, uh, in Amerika heb je UFC. Nou, UFC, dat gaat veel verder dan kickboksen. Kickboksen is dan uh, ja. Maar bij UFC, dat is wat men hier vroeger kooi-gevechten noemde. Misschien ja. dus wat licht op de grond. En je mag nog even doorstaan op het gezicht. Fijn, en ja. Het... In Amerika is dat gewoon een hele grote sport. He, daar gaan gezinnen naartoe. Dat heeft allemaal met imago te maken. Marketing-wise is dat slim aangepakt daar. Ja. Je koopt fissuurtjes, het komt op de tv. Uh, uh, dat is gewoon een, een ijshockey, basketbal uh, en UFC kan je naartoe gaan. Ja. Maar in Nederland is dat gewoon het hele imago is kapot van ja. de sport. Nou, je hebt, uh, je hebt een poging gedaan Erik om het uh, tijd te keren. Dat is <laughs> nou, de, de Tijd keren. Nou ja, het het mooie... valt ook niet met keren. Het valt niet met keren. Ik het weet het, het, toch... ik weet. Misschien, misschien uiteindelijk wel. Dank voor het bellen. Oké, okay, bedankt. Yo, hoi. Uh, 0800-1121 is de telefoonnummer. Nog, uh, nog vier minuten, zullen we maar zeggen. Dus uh, um, de laatste zou zomaar Richard kunnen zijn. Richard, nacht. Ah, met uh, Richard, ja. Nou, ik heb al een uh, leuk uh, verhaal ter afsluiting. In uh, 71-72 uh, zat ik op de politieopleiding... Ja. En daar heb je natuurlijk ook gevechtsport hè? Nou, eens, eens per jaar had je daar een open dag voor de ouders. Mm -hmm. En uh, ik was gevraagd om samen met een sparringpartner... Uh, zeg maar een, een demonstratie gevechtsport te geven. Nou ben ik ook een gespierde spijker, net als jij. Ja. Van 1,78 meter. Ja. En ik had een sparringpartner van 1,95 meter, ergens in die orde van grote. Oeps. Behoorlijk, uh, behoorlijk groot. Ja. En hij was de bad one en ik de good one. Ja. Dus hij viel mij aan met, uh, met een mes en dat soort dingen meer. En uh, die ouders die keken daarnaar en uh, ik werkte hem tegen de grond en uh, hij kreunde en ik gaf een paar genade klappen. Nou de tweede keer kwam hij met een, uh, zeg maar, uh, een, een, een, een houten stok, een stuk hout op me af. En hetzelfde ritueel weer en uh, nou, dat hadden we zo ingestudeerd. Hij weer kreunen en uh, weet ik wat. En de derde keer uh, liep ik dus uh, van hem af en dan pakte hij me van achteren. En er was een trucje en daar kon je uit een verwurging losraken. Maar ja, wat daarbij hoorde, was een klap in het kruis en dat soort dingen. Dus hij ging kreunend en onder. Waarop die moeder opstond en uh, riep. En nou is het afgelopen. Want die kleine man die, die vermoord mijn zoon. Nou, en dat was zo'n hilarisch verhaal. Die, die, die vrouw die had zich zo ingeleefd ja. in dat hele gebeuren. En dat leek zo echt. Ja. Dat want? ze echt erin. Hè? Ja, nee, wat je, zei je zei ingestudeerd, maar het was dus allemaal gewoon fake. Het was een nepgevecht. Ja, natuurlijk. Dat, dat, had met die, uh, dat was een demonstratie die we gaven. Ja. Maar die vrouw had zich zo in dat beeld ingeleefd. dat, dat ze echt uh, dat meemaakte alsof het echt was. En die kon echt, wat, kijk, toen ze daar ging zitten. toen dacht ze: oh, dat kleine mannetje en die grote. nou, dat gaat mijn zoon wel winnen. Ja. Maar dat, na, na een keer of drie had ze in het snotje dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hoorde bij het spel natuurlijk. Uh, Daar da, da, da, da, da, da zag ze continu gebeuren dat haar zoon, die grote man, elke keer op die mat van die dojo terechtkwam, kreunend en weet ik wat er de... was een. Natuurlijk een spel. Ja, dat ook allemaal nep. Keun was nep, de klappen waren nep. Ja, natuurlijk was het nep. Dat leek wel catch, uh, catch is catch can, hè? bij wijze van spreken. Nou, oh, ik, ik, ik zoek iets anders in mijn geheugen. Maar hoe heet dat ook weer? Je hebt toch in de jaren tachtig ook... De World Wrestling Federation. Dankjewel. Natuurlijk. Ook allemaal nep. Ja. Dankjewel, dat bedoelde ik, ja. Ja, ja, ja. ja. Met de Hulk ik Hogan. Nou, en zo deden wij dat ook, joh. En, maar dat... dat, dat, dat, dat, dat Mensen dachten dat het echt was. Ja. Die en, die, en die stond dus op... En die, die sprak gewoon uh, die, die, die docent uh, gevechtspoort aan. Meneer, nu is het afgelopen, want die kleine man die sloot mij zo. <lacht> die Ach, dacht echt dat ik... Ja, leuk ja, is dat, da, hè? Dat, dat, was, dat <lacht> was hilarisch, joh. De demonstratie. Heb, heb je verder veel in die vechtsporten gehad uh, tijdens je opleiding? Uh, na, natuurlijk, dat, dat, dat, dat alles helpt. Ja, ik, de, ik was uh, daarvoor uh, al... Uh, een getraind judoka, hoor. Dus, uh, oh. dat, dat was ook een van de redenen dat uh, ik uh, uitverkoren was om die demo te geven. Ja. Die demonstratie. En, uh, nou, hij was ook een oud judoka. Maar dus, we konden dat spelletje heel mooi spelen. Maar ja. het, we hadden het zo goed ingestudeerd dat men echt dacht uh, van... ja, jemig joh, hoe, hoe is het mogelijk? Ja, die moeder geloofde dat. Ja. Die was echt in paniek, hoor. We hebben dat mens bij moeten brengen. Dat geloof je niet, maar... <laughs> Ach, goosje, armesiel. Ja, dat arm is een grappig, ter afsluiting. Dat is toch een leuk verhaal, Ik vond het een hartstikke leuk verhaal. Dank, dank daarvoor, nou, Richard. Ja, graag gedaan, hè. Een hele prettige nacht. Dankjewel. Jij ook nog, hè. Groetjes. Jo, dag. dag. We zijn het einde gekomen van uh, twee uur kaaseluna. Morgen uh, zit op deze stoel Nathan Vecht, mijn collega. en praat met de Ashton Brothers. Die zijn echt leuk, trouwens. Um, en zometeen op Radio 1 gaat het gewoon door. Omroep Max is hier te horen. Nachtzuster Astrid de Jong neemt de wacht over. Uh, en u, u kunt haar bellen. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer straks ook van haar. Van nachtzuster Astrid de Jong. Wat mij betreft, Dank voor het luisteren. En nog een hele prettige nacht.